Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Meer betalen voor vlees en zuivel, alleen nog elektrische leaseauto's en verplicht recyclen. Dat zijn een paar maatregelen die het kabinet kan nemen om de klimaatdoelen te halen. Het staat allemaal in een advies waar het kabinet zelf om heeft gevraagd. In 2030 moet in ons land de CO2 uitstoot met dik de helft zijn verlaagd en dat lukt op deze manier niet. Maar die adviezen die zijn best wel stevig en hebben voor iedereen gevolgen, zegt verslaggever Ewout Kiefiet. Iedereen wordt eigenlijk geraakt in dit pakket en dat maakt het ook politiek meteen gevoelig, want je maakt de kosten voor burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties hoger. Is dat te dragen of moet de overheid dan meer subsidie gaan geven? En dat is dus waar minister Jette nu mee aan de slag moet. Binnen een paar maar maanden komt minister Jetten met zijn plannen. Personeel van ING gaat morgen voor het eerst in de geschiedenis staken. Want ook zij worden niet gelukkig als ze naar hun banksaldo kijken. Salarisonderhandelingen liepen eerder vandaag vast. En dus wordt er morgen gestaakt. Of nou ja, ze gaan een workshop staken voor beginners volgen. Wel onder werktijd tussen 10 en 12 en daarna weer braaf aan het werk. Goed nieuws was er wel voor andere sectoren waarin nieuwe loonafspraken werden gemaakt in de CAO. Want nog nooit stegen die lonen op papier zo hard als vorige maand. 7% ging eens omhoog, terwijl dat heel, heel vorig jaar nog geen 4% was. En dat komt waarschijnlijk doordat er nog altijd een personeelstekort is en het leven een stuk duurder is geworden. En door de coronacrisis is er minder gesport. Ja, wat nieuw zou je denken. Nou ja, blijkbaar werkt het nog steeds door... want er deden vorig jaar een stuk minder mensen mee aan hardlopen evenementen. Blijkt uit onderzoek van de Zeven Heuvelenloop... samen met de Radboud Universiteit, onder bijna 10.000 lopers. Het Nijmeegse evenement wilde weten waardoor ze ineens minder startnummers hadden. En het blijkt dat het grootste deel afhaakte... doordat ze niet meer samen mochten sporten. En ook nu hebben ze nog steeds geen motivatie om weer te beginnen... zegt deze onderzoeker. Sporten kun je heel makkelijk laten. Als dat zeg maar uit je systeem is... Daarom is het heel lastig om mensen weer aan het sporten te krijgen. Mensen worden inderdaad gewoon weer luier. Krijg je nog het weer, het trekt vannacht weer dicht en het koelt dan ook wat af. Morgen opnieuw veel wind en er kunnen later wat winterse buien vallen en het wordt maximaal een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Nog één file in Noord-Holland op de N232 Amstelveen richting Haarlem tussen Aalsmeer. En de aansluiting met de N231, drie kilometer. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de verkeersinformatie.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 Ook alweer aangeland in het tweede uur, van de, of derde uur zelfs, van de alternatieve FM. Uh, Shameless met uh, Camel Blue, de Nijmeegse band. Uh, die single is alweer een tijdje onderweg. Ik geloof uh, zelfs al eind januari dat ze hem hebben uitgebracht. Maar het is altijd leuk als je hem uh, nog even uh, uh, aan zo'n begin van dit uur uh, kan laten horen. Pittige muziek. Nou, uh, over pittige muziek uh, gesproken, ze hebben weer bevestigd. Deze fijne band uit Volendam, want daar komen ze vandaan. Uh, Loren Mimpson komt 8 juni bij ons uh, weer spelen. Dat is precies een jaar uh, nadat ze hun eerste keer hier hadden staan. En dan wel in de akoestische setting. Want zoals ze hier klinken, uh, zo gaat het niet klinken in onze studio. Het meest vooruitgeschoven nummer van uh, de EP Bitter Garnish is natuurlijk Lessons in Living. Shall Namelijk Eye uh, van de EP Mr. Banker. En Eye Closer komt volgens mij ook uit uh, de buurt van uh, Alkmaar. Uh, en ik uh, had in het vorige uur uh, Let's Build an Empire. Wist even niet 1, 2, 3 waar ze vandaan kwamen. Maar ik heb ergens vluchtig gelezen Den Helder. Dus uh, wel een Noord-Hollandse band in ieder geval. Uh, wie dat niet zijn, uh, zijn uh, de gasten van vanavond. En ze gaan straks uh, wederom nog weer uh, wat uh, laten horen. Chris en Giel en yes. beter bekend als de Kiwi Club, uh, want uh, we hadden het net ook even over, uh, over jullie, uh, ja, hoe jullie uh, de nummers uh, maken. Uh, net uh, stonden we gewoon tien minuten lekker uh, up, weet je, maar uh, de oorspronkelijke uh, versies die zijn dan ja. Vier, vier, vijf minuten. Maar wat maakt het dan uh, interessanter om het dan uh, toch nog weer een beetje langer te maken? Want, uh, is er dan tijdens het spelen dat je dan denkt, nou, misschien uh, nou, is dit ja. ook wel iets uh, waar we, wat we eraan toe kunnen voegen? Weet je, wat eigenlijk is, het, het zijn niet echt nummers, het zijn meer concepten. Ja. En uh, eigenlijk heeft Giel op zijn laptop, en, uh, hebben, hebben we gewoon blokjes met uh, drums en synthesizer en bass mm -hmm. en wat melodietjes. En uh, ik weet wat die zijn, dus ik kan een gitaar bij spelen. En eigenlijk Maker er wat van. Want als ja. je eens een blokje aanzet, dan blijft hij gaan lopen En ja. dan kan je mee doorgaan. Dus het is, we, we kijken altijd een beetje wat er gebeurt. En als het publiek er zin in heeft en, en het gaat lekker, dan gaan we langer door. Of dan gaat hij harder. Of het gaat het tempo wat omhoog. Als het wat chillere avond is, dan gaat het tempo wat naar beneden. Het is een beetje conceptueel is het eigenlijk. Ja conceptmuziek, ja, conceptuele precies, muziek. Want, want uh, we hebben ook wel eens nummertjes gewoon hè, op Spotify gereleased. Hebben, uh, vorige maand is track 8 ja. nog ja, een paar ja, keer in ja, ja, de studio die, gedraaid. Waarvoor enorm dank natuurlijk. Ja, die ik... Maar um, uh, over een jaar zal die echt wel anders live gespeeld worden dan die op de plaats staat. Ja, en dat ja, is ja. gewoon omdat zo'n nummer dat transformeert zich een beetje en dan denk je, oh, dit, dit gaat net niet <laughs> helemaal lekker. Het is nooit af. Precies, en het moet ook leuk blijven voor jezelf. Ja. Tijdje, als je elke keer hetzelfde riedeltje gaat doen... dan uh, ja, kan je net zo goed... Uh, ja, niet, nee, niet net zo goed een bandje spelen. <laughs> maar. Ja, uh, het, moet, het moet voor jezelf ook uitdagend blijven. Ja. Dus zo'n nummer blijft zich ook ontwikkelen... omdat je er zelf ook uh, wat... wat ja, blijft de bandjes wel staan dan, of niet? Ja, zeker wel. Nou ja, het is wel grappig. Ja. Want die eerste, onze eerste track, dat is track 6 die we gereleased hebben. Dus mm. Het is niet echt de eerste track, maar het is de zesde track. Maar het is de eerste track die we echt uh, op Spotify hebben gebracht. Ja. Met het idee van, we moeten ook uh, echt officiële releases hebben en uh, bla bla bla. Ja. Maar die gaan we straks voor het eerst spelen. Um, dat is de eerste van het blokje strakjes. En, en die is wel beduidend anders dan hoe we hem in 2020, 2020, denk ik, gereleased hebben. Is echt 19 zelfs. 19. 19 ja, hm. ja dus, dus, uh, dus een hele andere kick zit eronder. Een hele andere structuur. Ja. Maar er zitten wel elementen die wel tof leuk waren. Die blijven we wel houden, ja. Nou, ja. Dus het is wel, hé, hey, dit is hem. Maar net weer even anders, zeg maar. Oh, Oké, okay. dus uh, er zitten altijd wel variaties op een thema eigenlijk. Ja, min of meer in. Ja, ja, je zegt net de uitdaging, maar uh, houden jullie ook van een bepaalde spanning in, uh, in, in, in, in muziek of niet? Ja, nou, weet je, het is eigenlijk gewoon lekker makkelijk zo. Huh? Want wij gaan gewoon lekker spelen en we doen een beetje wat goed voelt. En daardoor hoeven we ook niet alles tot in een treuren te repeteren en vast te leggen. Maar we gaan gewoon spelen, het klinkt lekker en uh, dat is leuk. En uh, daarna komt een keer de volgende show en dan doen we dat weer. Ja. En uh, we hebben eigenlijk gewoon heel veel lol samen. Ja. Lekker spelen. Maar is dat ook uh, de, de basis waarop, uh, waarop het ook verder door uh, kan blijven gaan? Het plezier in spelen? Ja, dit, dit, eigenlijk, eigenlijk wat we het leukst vinden is live spelen. en dit, We hebben gewoon met heel weinig apparatuur. Kunnen we heel makkelijk een toffe show neerzetten. Mensen gaan lekker dansen. Het is echt superleuk. worden veel geboekt. We worden echt veel benaderd door, door mensen. Dat, is, dat zegt ook al wat, denk ik. Mm. Dus dat, ja, dat is ja, gewoon leuk. Dat, uh, ja. Ja? ja, dat... Uh, nou ja, goed, Dat is wat je het, wilt toch? Het, ja, het, ja, ja. het, het bewijs uh, is uh, geleverd in dat opzicht. En het is ook voor ons makkelijk. Want ja, Marcus heeft uh, in principe gewoon een hele makkelijke avond, heb ik het idee. Uh, twee jackies, dus, ja, schrijf ja. je open, schrijf je dicht. Ja, ja, hij moest het alleen nog even een beetje goed inregelen. Of het niet allemaal. Uh, zo op de radio uh, terechtkomen, uh, ja, ja. dat, dat soort dingen. Dus. Maar uh, dat kan je hem wel aan hem overlaten. We gaan uh, jullie zo dadelijk horen. Maar we gaan eerst uh, nog even twee nummers uh, laten horen. Um, want uh, afgelopen zondag was ik dus daar bij uh, de release show van Jacob D. Edward. En voor 3 voor 12 Noord-Holland moet ik daar nog een verhaal bij schrijven. Dat moet nog gebeuren. Daar ben ik mee bezig. Maar ja, er zijn zoveel dingen die er tussendoor uh, komen. Maar uh, afgelopen zondag... Uh, liep daar een dame rond die de foto's aan het maken was. Dus ik was in de veronderstelling dat die dame alleen maar foto's stond te maken. Nee dus, ze maakte dus ook nog muziek. Sterker nog, op 24 maart komt er nieuw materiaal... van deze fotograferende muzikanten uit. Zij heet Famke, of Femke, moet ik eigenlijk zeggen. Femke komt uit de Flevopolder, Flevoland. Daar uh, huis zij, uh, dat is dus even naast ons in uh, de provincie Noord-Holland... Maar uh, vorig jaar bracht zij een single uit en die reloog er eigenlijk in mijn ogen niet om. En dat is dit nummer, Without You. The last time that we spoke, you lied to me. Still after all this time, I can't believe how you could be me. Yourself, if it's so hard to say, you can be seen with me. was het jaar dat we te maken hadden met een virus. En dat was ook, had ook zijn weerslag voor de mannen van Black Operator. Want ze hebben toen omgeven met een videoclip gemaakt... waarin elk bandlid in hun eigen ruimte dit nummer hebben laten horen. The Desolation Blues. Maar het was voor mij het nummer van 2020. Maar goed, ze spelen het nu ook, geloof ik, live. Want alles mag weer. En wie dat ook mogen doen, live spelen, jazeker, daar staan ze weer. Want ze staan er klaar voor, de Kiwi Club. En we gaan weer naar ze luisteren. Dat waren ze, de mannen van de Kiwi Club. We gaan nog even zo direct uiteraard nog een afsluitende babbel houden. Maar zover is het nog niet. Eerst het springergeluid van Tape Toy met Sik Sik Sik. Achter elkaar. Tape Toy met uh, Sick Sick Sick. Daarachter de uh, Gumbo Kings met Changes Samahawk. Een uh, nummer wat vorig jaar uitgebracht uh, werd. En daarachter Malou met uh, Fire Thoughts. Uh, dat uh, was uh, het derde in het rijtje van drie. Um, ja, het uh, zit erop, uh, heren. Um, allereerst de vraag: vonden jullie het uh, zelf uh, leuk hier uh, te hebben? Ja, staan? Ja, hartstikke. Ja. Ja? leuke studio, lekker gespeeld. Goede sfeer. Goede sfeer ja. ook. Ja. Ik, ik begon zelfs een beetje te dansen op het einde. Ja, dat zag ik, ja. ja, nou, ja, ja. Maar op een gegeven moment... Uh, dan kom ik op een gegeven moment op die livestream te kijken... en ineens zag ik jullie ophouden... maar uh, ik zag jullie wel aan de andere kant over het scherm... Wat bleek nou? Die, die, die, die livestream die komt pas in weer in beweging. Als ik weer op uh, ga staan met, uh, met het tabblad. Nee. Dus het was het van het eerste blok. Ik denk, oh dan moet ik even het scherm verversen. Dus uh, nou, ja, toen, toen zag ik jullie weer staan. Dus, uh, maar goed. Uh, uh, uh, jullie hebben, de, nou, dat zeiden jullie al uh, zelf. willen je er ook een beetje plezier aan beleven aan zo'n avond, denk ik. Um, maar uh, ja, ik denk zomaar. Uh, ja, voor een grote zaal om even wat mensen weer in bewegingen te, te, te zetten, dat, uh, daar ontleden het zich ook helemaal prima voor. Ja, dat, dat, dat is eigenlijk uh, wat wij eigenlijk een, een leuke show vinden, is als je een zaal met een volle zaal hebt en mensen die lekker gaan dansen. Ja. Dan, hebben wij, dan vinden wij het een goede show. Ja. Ook als staan we naar ruggen te kijken, dat maakt niet uit. Mensen moeten gewoon lekker een beetje dansen op de muziek en dan ja. is het helemaal goed. Ja. Ja, um, ja een grote zalen. Hebben jullie die al uh, gehad of niet? Of niet ja, grote zalen? Ja, we hebben wel best een grote zaal gestaan. Ik denk het leukste optreden was uh, popronde Den bos. Toen ja. daar Willem II, dus het grote poppodium, grote zaal. Ja. Om half twee s'nachts nachts of zo. Dus wij gaan podium op, bomvol de hele zaal. En dat ging gewoon een uur lang uh, ging iedereen ah, helemaal of, uh. los. Ah kijk, dat is En al, dat, dat, dat, is, uh, ja. dat is eigenlijk precies wat we zoeken, dat was leuk. Ja? Ja. En het uh, publiek was ook uh, helemaal uh, happy de peppy. Ja, ja dat was gezellig. ik kan het terugkijken op YouTube. Oké. Okay, dus... een beetje zo. Uh, <laughs> ja, ja, ja, ja, dat vond ik ja. allemaal leuk. Ja, dus ik ja. ben, niet, ben niet te veel een nuchter was. Hey, uh, maar op popronde, uh, dat, uh, dat, dat hebben jullie dus dat afgelopen jaar gedaan. Is dat al, soms mm -hmm. Lijkt mij dat ook best wel intensief. Want je moet uh, van de ene kant naar de andere kant van het land rijden, denk ik. Ja, ja. Den Bosch hoorde ik. Je uh, hebben je in Harem uh, uh, geweest. Dat is dan nog oh, te overzien. nou We zijn ook naar Ermelo geweest. En uh, uh, Roermond zijn we geweest. Breda. Rotterdam, dan was er in de buurt. Ja, ja Wageningen. Apeldoorn. Apeldoorn. We Wagening, leuk, Wageningen ja. was leuk. Dat leuk ja? een leuke stad. Ja, dus ja. dit is echt zo'n studentenstad. Ja. En die hadden de, al die studenten gaan de stad en die hebben er gewoon zin in. Ja. Het is een studentplaats vanwege de landbouwuniversiteit al daar. Ja. ja, Nijmegen was ook leuk trouwens. Ook studenten. Klopt. Ja. Ja. Ja. Nou ja. ja. We hebben een paar hele leuke shows ermee gedaan. Maar ook ja. al een paar op minder hoor. En vooral toen kwamen we erachter dat de zondagavond... of zondagmiddag shows eigenlijk... Ja. Um, Eén voor onze muziek, maar ook uh, het regende vaak. En dan, uh, ja, of we dan mensen echt zin hebben om lekker een half uurtje of een uurtje naar de wat uh, nou ja, melodische techno-achtige muziek. Hè. Ja. Vaak hebben ze wel wat beetje te doen. Uh, dus, uh, het is niet een, een, een zitevenement uh, waar je dan even op je krent moet zitten. Nee, dat, het, uh, da, nee, dat, dat, lijkt me dat soort dagen vielen we een beetje buiten de boot, moet ik zeggen. Maar ja. op, op dagen waarbij het gewoon wat later doorging en er uh, waren veel studenten in de stad. Um, he, dan, dan, dan, dan, het, nou, dan vielen we in de smaak. Ja, en dat was het leuk. Ja, ja, ja. Ik, ik denk dat de uitdaging voor elke act is... dat Je, je, je moet goed uitzoeken waar je eigenlijk past. Je moet niet op elke show ja zeggen. Je mm. moet gaan kijken, wat, wat is mijn publiek? En wat is soort van het type feestje waar je muziek tot terecht recht komt? En mm -hmm. dat door die popbanden hebben wij overal gespeeld. Ook in een kerk op een zaterdagmiddag. In Almelo. Bijvoorbeeld. Ah. En dat, nu weten wij gewoon van... Hier passen wij. Dan wordt het een feestje. En dit is misschien niet... Precies, ja, je gaat wat doen. meer met je boeker in gesprek. Zo van, wat verwacht ja. je. Hebben jullie boekers trouwens? Nee, de, de, de promotoren van, uh, van een event. Nee, oh, okay, van, ja. Als er een, als een, als een leuke boeker is die luistert, dan willen we natuurlijk altijd ja. kijken of we het leuks kunnen doen. Ja. Maar tot nu toe, we worden eigenlijk um, best wel benaderd door mensen van hé, hey, willen jullie komen spelen en dan gaan we gewoon in gesprek. Ja. En uh, ja. Dat, ja, dat vinden we eigenlijk uh, zijn we eigenlijk een beetje trots op, denk ja. ik. Ja, is... en helaas moet je ook soms gewoon nee zeggen. Want ah, ah. je doet er niemand een plezier aan als je ah. op de verkeerde plek staat. Nee. Ja, oké. Okay. Dus, uh, maar jullie, ook dat is iets. Kritisch kijken naar waar ja, je moet staan. Ja. ja, want weet je, dan, dan, dan rij je ergens naartoe. En dan kom je er. En dan, dan voelt het een beetje alsof... Ja, als het is niet zo match is... Het, ja, dat, nee, dat, dat, kunnen we, dat voorkomen we liever. We doen liever ja. alleen leuke optredens. Hmm. Oh, dus... <laughs> Uh, nou, uh, want... want uh, klinkt dat verwend of niet? Nee, nee, nee, <laughs> zeker niet. Nee, nee, want het, is, het, het, het klinkt zo logisch als wat. Ik bedoel, je gaat niet ergens uh, staan waarvan je uh, zelf niet het uh, goede gevoel uh, erbij hebt. Uh, in nee, precies. En, en dan moet je soms... We uh, hebben ook wel eens een keer op een soort netwerkball gespeeld. Dat was al een hele tijd geleden. Mm. En omdat het een mooie locatie was, dachten we dat was leuk. Maar dan kom je eigenlijk achter... Dan word je een beetje achter op muziek. Mm. En ja, daar moet, moet je misschien een DJ voor hebben die gewoon wat sfeerische plaatjes kan draaien. En die ja. dat leuk vindt. En, ja. en, en dat zijn jullie niet. Jullie zijn echt nee, eh, achter, gewoon. Uh, Achteraf niet. Nee, nee. Het moet een feestje zijn. Ja. Ja. Uh, en, en nou ja, dat, is, dat hebben jullie al uitgelegd. Maar uh, ja, de film 2, zei je dat? In de bos? Ja, ja. in de bos, ja. Nou, ik denk, uh, ze waren gewoon ook in een uh, behoorlijk stampvolle uh, of een grote discotheek of wat dan ook. Uh. Ja. In Amsterdam, daar zou het ook wel. Ja, uh, in ja, nou, Am Amsterdam zijn er ook een aantal van die platformen die allemaal feesten organiseren en die, die boeken ons ook met de enige regelmaat. En dat, en dat uh, is Amsterdam uh, Dance Event, zit ik ook aan te denken. Zijn jullie ja, daar nou, uh, nou, uh, nou net niet voor benaderd? Nee, dan? dat we in 2020. Hè, hebben we bij Amsterdam Dance Event bij een ja, klein uh, ding up ja. in een soort uh, galerij? Dat was ook wel lachen. Ja. Ja, ja. ja. ja want Goed. dat. Maar dat want was het, nog een beetje staartje corona. Dat was een gekke editie. Ja. Maar misschien, en misschien de komende weer. Hè? We gaan het zien. Ja, want het uh, uh, is altijd in het najaar. Dan is het oktober. dit uh, ja. ja. Dus dat, dat zou wel iets uh, voor jullie zijn, denk zeker, ik. Nou, dat, zeker. Daar, daar gaan we zeker geen nee festivalletjes, hè? Ja. zeker de mix tussen elektronische dingen en, uh, en bandjes. Wij vallen daar eigenlijk precies in het midden. Ja. En dat is uh, leuk. Ja. ja uh, want dan kan je ook nog alle kanten op. Ja. In dat opzicht. Dus... Uh, uh, maar de elektronica jongens Die elektronische muziek maken Daar vallen jullie eigenlijk ook uh, best wel uh... Ja, Kijk, we, we staan we ook best, best, best wel vaak Op een podium waar dus geen drumstel staat Maar alleen een DJ tafel uh -huh. En dat je eigenlijk samen DJ speelt ja. Ja. Even nog jongens Waar zijn jullie te vinden Op het wereldwijde web Ja, oké, okay, uh, Waar we eigenlijk actief zijn En wat het leukste is Is Instagram en YouTube Vooral YouTube hoor ja, ja, want wat we vaak doen, en dat is misschien wel leuk voor de luisteraars thuis... wat we vaak doen, is als we ergens een grote show hebben... Mm. dan uh, nodigen we gewoon wat vrienden uit met wat goede camera's... en dan doen we gewoon de hele show opnemen. Audio en een aantal video's. En dan knippen we gewoon dat je gewoon een mooie live set hebt met dansende mensen. Je ziet lekker ons doen, je ziet een beetje wat van de omgeving. En ja. dat zijn echt sets van, wat is een drie kwartier, bijna een uur. En dan kan ja. je gewoon lekker aanzetten en een beetje kijken. Helemaal goed. Ja, dan gaat ja. echt gewoon een uur door en dat is exact ook wat we live doen. Ja. Kiwi Club op YouTube. Zeker. Jongens, dank jullie wel dat jullie geweest waren. Jij ook, bedankt. Ja, dat uh, is helemaal goed. Uh, we gaan uh, zo'n beetje op uh, naar het einde. Wolf and Moon uh, hier bij Alternative for Hem Tour Nova Star. Uh, dat was uh, uh, Wolvermoon met de uh, Tour Nova Star. Uh, zo langzamerhand uh, gaan we het een beetje afronden. Want ik moet eerst uh, eventjes uh, zo dadelijk ook uh, de gasten even uitgeleiden doen. Maar ik uh, ga wel eerst zo langzamerhand uh, uh, aankondigen wat we volgende week gaan doen. Volgende week hebben we Christy hier over de grond. En zij gaat uh, uh, nummers spelen van onze verhalen. Dat is één kant van het verhaal. Uh, maar ze heeft uh, nog meer materiaal uitgebracht. Uh, uh, en dat is, ja, je moet er van alles en nog wat uh, bij voorstellen. Maar ze zal het volgende week denk ik ook uh, zelf ook uitleggen. En de wijk erop hebben we ook nog uh, iets interessants. Ook Nederlandstalig trouwens. Uh, dat is de zweefclub Softpunk noemen ze dat uh, zelf. En dat uh, kunnen we hier makkelijk uh, kwijt, want uh, daar hebben we geen last uh, met buren en dat soort zaken mee. We sluiten af met Francis Alban Blake, met uh, de laatste single die hij heeft uitgebracht, tenminste hij niet. Maar wel Frank Bond, die het helemaal ingevuld heeft. Dag! side.